Gilles? Gert. Je herkent het nummertje inmiddels? Zeker. En wat is ik het dan? Ik aan. Wa welk, nu welk nummer is het dan, Gilles? Nou, ik zal je besparen, wat ik net uh, met mijn collega hier... Uh, wat zei een... je dan? <laughs> niet weer dat nummer? Ik zeg niks. Ik zal okay. niet besparen, zei ik. Nou, voor jouw uh, informatie, het was Electric Light Orchestra... met Here's the News. Ah, oké. Okay. En dat ga jij ons brengen. Niet nadat ik jou een, uh, en de jouw... Uh,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 Uh, daar hebben we dus een bericht over. We hebben een bericht over de uh, verbeelding. Die uh, deels met de werkplaatjes verhuist naar de Remise in Zandvoort-Noord. Waar uh, de gemeente probeert de Remise uh, in te richten als een soort circulaire hotspot. En uh, daar past uh, deze werkplaats van de verbeelding prima in thuis. Een um, wat luchtige verhaal is uh, met uh, onze Zandvoortse 80-jarige dorpsgenote Annie Trouw. Wie kent haar niet? Nee.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 Ja. Maar voor, uh, voor iets wat niet georganiseerd was, waren het toch juist weer, weer uh, veel groepjes en eenlingen ja, ja. en uh, stelletjes die uh, de zee in zijn gedoken. Ik snap het maar gelukkig allemaal prima verlopen. Ik snap het ook volledig, want ja, je bent opgesloten en de zee ligt vlakbij en waarom de zee niet. Dus ik kan me dat helemaal voorstellen. Ja, ik ja, moet er zelf niet ja. aan denken, maar goed. Het is veel te koud, het is heel koud.